7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. President Trump heeft de dood bevestigd van Al-Qaeda militant Jamal al-Badawi, die was in Jemen veroordeeld voor de aanval op het marineschip USS Cole in 2000. Al-Badawi is volgens de president op nieuwjaarsdag gedood bij een luchtaanval van het Amerikaanse leger in Jemen. Vandaag werd duidelijk dat al-Badawi daarbij inderdaad is omgekomen. Bij de aanslag op de USS Cole in de haven van Eden in Jamen, Jemen kwamen in oktober 2017 Amerikaanse militairen om het leven en raakte 19 opvarende gewond. 240 van de overboord geslagen zeecontainers zijn met behulp van sonarboten gelokaliseerd. Het zij door rederij MSC, het zij door Rijkswaterstaat. Het is nog niet duidelijk hoe de containers moeten worden geborgen. Eerder deze week spoelden er 22 aan in het Waddengebied en op de Waddeneilanden... Woensdag vielen zeker 270 containers ten noorden van het Duitse eiland Borkum van het containerschip MSC Zoe. Op de eilanden zijn grote opruimingsacties gehouden. De veiligheidsregio Friesland raadt mensen af om daar morgen nog voor naar het Waddengebied te komen. Dinsdag kan het op de Wadden stormen. De veiligheidsregio zegt dat mensen zichzelf dan in gevaar brengen als ze het strand opgaan. En een arrestatieteam heeft in een trein op het station van Zwolle twee mannen aangehouden, waarom is niet duidelijk. Vanwege de politieactie was het station korte tijd deels afgesloten. Later werd bij het station een man met een bijl aangehouden. De politie benadrukt dat de incidenten niets met elkaar te maken lijken te hebben. Ook in Zwolle, in een andere trein, werden nog twee personen aangehouden die stiekem op het toilet aan het roken waren. Het weer later vanavond kans op een enkele mistbank. Temperatuur vannacht van 2 tot 4 graden. Morgen neemt in de loop van de dag de wind toe. Tot matig tot krachtig aan zee. Het is morgen ook bewolkt. Er is af en toe regen en het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Janssen. Het is weer zondagavond en het is ook weer 7 uur. En dat betekent dat wij wederom een, een nieuwe aflevering uh, aan u gaan laten horen van ZFM Klassiek. En vanavond weer een uh, gevarieerd programma. We beginnen met een lang stuk. En dat is van de componist Gustav Mahler. De symfonie nummer 2: Resurrection, zo heet hij. Deel 1 daaruit, het Allegro Maestoso. En het wordt uh, uitgevoerd door het uh, Luzern Festival Orkest... en dat onder leiding van uh, Claudio Abado... En als extra informatie, het is live opgenomen in 2003 in Luzern. Zo schiet zo'n uitzending lekker op als je een stuk van ruim 20 minuten erin zet. Maar goed, we gaan uh, verder met iets heel anders. Richard Strauss. En dat is een wat korter stukje. Richard Strauss, Don Quixote, opus 35. Fantastische variaties op een thema op van ridderlijk karakter. Zoals dat dan zo mooi heet. En daaruit uh, de variatie nummer 4, etwas breiter. Het wordt uitgevoerd door een prachtige combinatie, werkelijk. Het New York Philharmonic Orchestra onder leiding van sterdirigent Leonard Bernstein. Ja, mocht u tijdens mijn uh, aankondigingen wat horen gieren of kraken... dat is de wind die rond het huis raast. Het is nogal onstuimig weer buiten. Maar goed, dat uh, maakt ons niet uit. Wij gaan gewoon door met lekkere, mooie, klassieke muziek beluisteren. In dit geval Johannes Brahms. Zijn symfonie nummer 2 in D-majeur, opus 73. Daaruit gaan we luisteren naar het uh, derde deel. Het Allegretto grazioso. Presto, ma non assai. Quasi andantino. Nou, dat is toch wat. Dat betekent dat er heel veel verschillende tempi en stijlen in dit derde deel uh, zitten. Uh, quasi andantino wil zeggen dat het moet lijken alsof het andantino is. Nou, uh, allegretto is levendig. Grazioso, dat is gracieus. Presto is dan weer snel, maar niet te snel. Nou, allemaal zit dat er dus in, in dit stuk. Het München Philharmonisch Orkest gaat het uitvoeren en die doen dat met eh, dirigent Hans Knappersbusch. zonder woorden. Dat is het volgende stuk dat wij u gaan laten horen van Felix Mendelssohn. Uh, Lieder ohne Worte, zoals het officieel heet, Opus 67, nummer 2. En daaruit het Allegro Leggero. Het licht en levendig. Het is gearrangeerd voor piano en klarinet, Dat is weer een aparte combinatie dus. En het wordt uitgevoerd door Andreas Ottenzamer, die speelt clarinet. En Yuya Wang, die speelt piano. is de volgende componist. 1874 tot 1834 leefde deze man. En wij draaien van hem een stuk dat heet In the Bleak Midwinter. In the Bleak Midwinter, zo moet ik het zeggen. Het arrangement is van Kenneth Mason. Het wordt uitgevoerd door Shaku Kenneth Mason op cello... en Isata Kenneth Mason op piano... Oh, mm -hmm. Nu weer een van de hofleveranciers van dit programma, want bijna elke week komt hij wel een keertje langs met een van zijn vele composities. In zijn korte 34-jarige leven heeft Wolfgang Amene Amadeus Mozart zo verschrikkelijk veel geschreven dat inderdaad je elke week iets van hem kunt spelen uh, en elke week weer wat anders. Vandaag een vioolconcert, nummer 3 in G majeur, met als catalogusnummer K216. Strasbourg is de naam ervan. Daaruit de derde drill, het Allegro. En het wordt uitgevoerd door Nicolai Schneider, Schneider, viool. Een beetje apart gespeeld, niet op de gebruikelijke wijze, maar op Z-N-A-I-D-E-R, dus Schneider. En het London Symphony Orkest en de dirigent helaas wordt niet vermeld. Even een kleine correctie, want hij werd geen 34, maar 35. En hij leefde van 1756 tot 1791. En hij overleed op 5 december van dat jaar. Goed, dat dus over uh, Wolfie, zoals hij in de film uh, Amadeus genoemd wordt... Maar een man die zeker tot een van de groten van de klassieke muziek mag worden gerekend is, Ludwig van Beethoven. En van hem dan weer een heel apart stuk, een piano trio. En wel in S majeur, opus 70, nummer 2. Daaruit het tweede deel, het Allegretto. En het wordt uitgevoerd door het Van Baarle trio. En dat bestaat uit Hannes Minnaar piano, Maria Mistijn viool en Gideon van den Herder cello. Dus een combinatie van piano, viool en cello. Geniet ervan. Het is mooi. Thank you. Ja, Zo'n uur uh, vliegt om wanneer je <tieft> luistert naar mooie klassieke muziek. En als je dan ook nog een stuk hebt van 20 minuten... dan gaat het helemaal hard. Zodoende dat het eerste uur van dit programma er alweer op zit. En wij... Uh, u hopen terug te zien aan de andere kant van het nieuws van 8 uur. En dan hebben we nog veel meer juweeltjes voor u klaarstaan. Voor nu eventjes, nou, neem lekker een bakje koffie. Of uh, weet ik veel. En uh, ik zou zeggen, tot straks in het tweede uur van CFM Klassiek.